Een aantal kerken verraste de bezoekers met bijzondere gasten. Zo kregen bezoekers van de Domkerk in Utrecht een preek van zangeres Karen Bloemen. En werden ze in de Rotterdamse Laurenskerk toegesproken door burgemeester Abu Talib. Het weer. Vanaf zee trekken buien het land in. Er zijn ook opklaringen. Het is nu 11 of 12 graden. Overdag geregeld buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. Verder ook soms wat zon. Het blijft flink waaien en het wordt 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 wel uh, van alle mensen, ik denk dat ik bij de braafste 5% van Nederland word. Ah, het braafste 10, misschien. Ik heb echt, uh, ah, vroeger toen ik toen klein was, dan, dan, uh, dan, dan ben, je, ben je in een winkel en zo, dan, wil je, dan probeer je wel eens een snoepje te stelen of zo, of een aanstekertje of weet ik veel wat. Dat heb ik ook wel gedaan. En uh, ik heb stiekem, uh, stiekem een briefje van 10 gulden uit de portemonnee van mijn moeder gehaald. Dat heb ik ik ook wel eens gedaan heb ik er enorm veel straf voor gekregen. Dat vond het echt verschrikkelijk. Maar verder, nee, verder ben ik echt niet van het, uh, niet van het meenemen. Sterker nog, gisteren was ik in de supermarkt. En ik doe altijd dan een zelfscan. Dus dan kun je zelf je boodschappen uh, scannen. En toen was ik een, uh, een pak melk vergeten af te, af te scannen. En dan kwam ik achter toen ik alles had afgescand. En dan, euh, nou, dan heb je, je je apparaatje weer in, uh, in die muur gedaan. Met van die, uh, waar, waar al die andere apparaatjes in staan. En dan krijg je je bon en dan ben je eigenlijk klaar. Hè? Als je dat hebt overleefd, dan, uh, dan, is, dan is het afgelopen. Maar toen zag ik ineens van, hé hey, verrek, ik ben, ik ben vergeten een pak melk af te scannen. Toen heb ik dat helemaal gecontroleerd op die bon. En toen ben ik voor dat ene pak merk nog even naar de servicebarie toe gegaan. En heb ik gezegd, nou jongens, ik ben een pak melk vergeten. En toen hebben ze dat nog expres of extra weer... Erbij opgezet. Zodat ik in ieder geval al mijn boodschappen. had uh, afgerekend. Zo, zo braaf zeg maar. Dus echt tot, tot, bij de laatste 5% van Nederland qua. qua crimineel gedrag. Maar goed, als ik daarbij hoor, dan hoor jij misschien wel bij de bovenste 10 of uh, ergens in het midden. De vraag van deze nacht is dan ook eigenlijk heel simpel. Heb jij een crimineel verleden? En dat mag op. Uh, op hevig gebied zijn. Dat zijn interessante verhalen. Maar het mag ook wel wat kleiner horen. heb je vroeger wel eens wat gestolen? Of heb je wel eens een, een, een weekje in de bak moeten doorbrengen omdat je iets had uitgespookt? Dat soort verhalen hoor ik graag via 0801-121, 0801-121, heb je wel eens wat uitgespookt? Ja nou ja, vroeger uitgaan en uh, bij mensen aanbellen s'nachts en wegrennen, ja dat is het. <laughs> maar dat valt onder een beetje kattenkwaad denk ik. Meer niet. Uh, ja, snoepjes uit, uh, of, uh, bij de kruidvat, bij de etels, gewoon stiekem zo hoppen in je zak en dan meenemen naar buiten. Dat is het enige wat ik eigenlijk kan bedenken van wat ik vroeger heb gedaan wat eigenlijk niet kan. Uh, ik denk dat ik niet crimineel ben, <laughs> helemaal niet. <laughs> uh. Ja, wel gedronken voor mijn 16e, maar voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Gewoon met vrienden, ik weet niet hoe oud ik was, 15 denk ik. En ja, dat was... Uh... Ja, dat was heel normaal eigenlijk, voor mijn gevoel. Ik heb wel ja, gedronken voor mijn zestiende. Verder ben ik eigenlijk denk ik, best wel braaf geweest. En um, gestolen heb ik nooit gedaan. Nooit gedurfd. En verder um, verdenken. Uh, ja, ik heb ook wel eens gebloot voor mijn achttiende, zestiende. Verder. Nee, nou ja, eigenlijk valt het wel mee, denk ik. Hoe is dat met jou? 0801121. Heb jij wel eens wat gestolen? Johan, goeiemorgen. Goedemorgen, ja, ik hoorde over het team heel gedacht. Het is nou toch uh, vijf uur in de ochtend. <laughs> ik dacht van nou, ik kan nou wel mijn. Uh, mijn team even alleen een beetje opbiechten. Ja, jij, kan, je, jij dacht, ik wil, ik wil wel even biechten. Nou ja, je hou het over de supermarkt. Ja. Maar mijn gewoonte, kijk, ik ben vroeger best wel een. Uh, ja zeg maar wat grotere criminelle. Ja, ik ben nog steeds een kleine jongen, dat betreft. Ik ja. ben geen... Daar uh, ik helemaal niet trots op. Mm -hmm. Maar ik, ik ben nou zeg maar mijn geleden is een, een beetje op een laag pitje. Okay. Als ik in de supermarkt loop, ja. dan had ik elke keer nog steeds uh, wat dingen bij de eind. Ja, zeg maar. Ja, jij, ne jij neemt elke keer als jij gaat uh, boodschappen doen, dan kan je het bijna niet laten om toch iets mee te nemen. Wat zit in mijn uh, genen? Ja, dat klinkt heel gek. Ik yeah. wil het niet doen. Yeah. Maar het komt, ik gooi gewoon een paar tasjes eroverheen. <laughs> of in mijn jas. Yeah. En ik ben, een, ik ben een volwassen kerel. Ik, ik kan gewoon alles doen wat ik wil. Ik heb genoeg poenen in mijn portemonnee. Maar toch, gaan toch die, wil ik toch gaan jatten. Ach, en, en, en, en, maar dat, dat, en maar jij kan eigenlijk de, de, de drang om dan iets mee te nemen, kun je, kun je eigenlijk niet weer staan om dat te doen? Ja, dan gooi ik gewoon een paar flessen goede Franse wijn, een uh, paar goede uh, vleeswagen. Het is heel, heel goedkoop, het is ordinair. Ik heb het wel tegen mijn moeder gezegd: ik ga me rond, als ik het goed gezegd heb. <laughs> ja. Ze zegt: Je hebt alles gedaan, je hebt in een bak gezeten, en dan in de supermarkt zat <laughs> Maar het gebeurt toch. Ja. Het is gewoon een soort ja, verslaving. Echt. Maar, maar dan, dan, is dat, dan is dat zelfscannen voor jou is echt, echt een uitkomst, natuurlijk. Want daar kun je heel makkelijk wat dingetjes meenemen, eigenlijk. Ja, maar ik vind het ook een kick hier. Die, die, die meiden van de. <laughs> die, die letten het toch niet op. De car ja. gaat zo gebruikt. ik staat ook wel wat dingen in die car die ik gewoon wel afreken natuurlijk. Ja. Maar de helft gaat toch mee en gewoon uh, rapen, zeg maar. Maar als je dan straks... Uh, dan heb je die, die, die, die Frans wijn meegenomen. En, en, en als je het dan thuis uh, opdrinkt of zo, heb je dan een soort van schaamtegevoel? Dat je van, nou dat had ik eigenlijk toch dat weer was. niet moeten doen. Nou, die alpjeij, die, die lijkt er niet om, hè. <laughs> nee, dat is waar. Het is toch wel echt grappig gewoon. En bedoel, het is recessie, dat ja. is excuus. Ja. Maar het is gewoon, het is gewoon een gedrag, maar het, ja, het is gewoon een soort verslaving. Ik kan echt wel leiden hoor, ik kan echt wel gewoon betalen. Ja. Daar gaat het niet om. Maar het is gewoon een soort verslaving om het toch ook te doen. De kick. En het is gewoon heel, uh, heel triest. Ja, het is een soort kick, maar het is gewoon. Uh, ah, ik ben geen uh, Roemeense bende die die winkels afgaat. Maar ik kan ergens op. Als je echt geen geld hebt, dan moet je sowieso dat wel doen. Ja. Maar voor mij is het gewoon een verslaving. Maar heb je een baan? Ik heb op zich een baan, ja. Ja, dus het dus is dus niet dat je. Dat je, dat je... Uh, dat, je echt, dat je thuis zit en denkt van nou ik heb honger, ik moet wat eten nu, dus nou ja, dan maar stelen want ja ik heb geen geld voor. Ja, erop. Dan, dan kan ik het echt begrijpen, want ja, ja, die mensen, het is mijn normen waar, ik ben vroeger gewoon niks opgevoed. Ja. Alleen ja, uh, het is erg misgegaan zeg maar, ja. dus uh, weet je wel. En, uh, ja, die mee gewoon zeg maar, op dat pad, te ja, uh, schaamteloos, dat kan je noemen. Maar mm -hmm. ik ga niet zo uh, bij, uh, ik ga geen omaatje proberen, natuurlijk. Nee, precies. Ja. Je, je, je, je houdt het dan bij, uh, bij, bij, bij stelen bij een grote winkel en daar, daar, da, da, daarom denk ja. je van, nou, dan, dan is het iets minder erg. Ja, maar het is gewoon, het gebeurt elke keer. Gewoon, ik, ik, ik kom er zo makkelijk mee weg. Mm -hmm. En ik ben een keer gesnapt en nou, oh ja, dat was zo'n hoediot, dat heb ik voor, voor vier gezet. Ja, ik ben een grote gast. Uh, ik, ja. Zien bij mij dat, dat het met mij niet kan dolen. Ja. En uh, je, je komt er nog weg ook. Ja, jat is zo simpel in Nederland. <laughs> het aparte, daar heb uh, ik echt nog nooit over gedacht dat het zo makkelijk was. Maar dit, dan zeg je gewoon, als je wordt gesnapt, zeg je wel van sorry, het was vermoedelijk met het vergeten of zo. Vergeet af te rekenen. Ja, als, als ik nou echt een junk was geweest, had ik elke dag lopen jatten. Anders zou we keken en verslaving. Dat was gewoon uh, nog rijk. Dat rijk mee te worden ook. Ja. ja goed, dan ben je echt zo'n sjagerij. Dan word je echt een beetje een triest figuur. Ja. En uh, kijk, ik kijk het nu op, ik heb het ook met mijn moeder opgebied, Zo, ik ben er gewoon zo'n keer vol. Maar die zei van, joh, je moet het niet doen joh, en, uh, wat ben je aan doen joh? Uh, ja, ik zei heel, het is wel een soort van cake en verslaving. Ja. En uh, ja, je lacht je ja, eigenlijk rond. Want ja, ja die Franse, die, die wijnflesjes bij de Halpertijnhuizen, er is lekker tussen. En uh, ik had altijd de duurste natuurlijk. Ja. Maar toch, een, een eurotje of zestien, weet je wel. Ja, je hebt toch wel dure smaak, ook als je wat meeneemt zonder te betalen. Ik heb een smaak, ik, <lacht> ik aan een Franse Bordeaux'tje. Ja. En ik denk van hé, hey, uh, ja, nou ja, smaken best lekker. Ja, ja, ja nee, dat, dat, dat kan me voorstellen inderdaad. Maar, maar heb je ook wel eens, want dit is dan, het, het mag natuurlijk niet, maar het is wel op, op, op vrij uh, klein niveau. Maar ben je ook wel eens wat, wat, wat verder gegaan, uh, dat, je, dat je criminele ja. verleden toch wat heftiger was? Ja, maar daar wil ik niet over uitweiden tot het vroeger. En daar uh, ja. heb ik voor gezeten. Mm -hmm. En dat, is, dat, dat gaat niet over grappen, zeg maar. Dat gaat over andere dingen. Ja. En uh, dat heb ik met ja. Maar daar ben je nu vanaf? Is dat, dat, dat, dat, is nu, dat ligt nu achter je, die, dat verleden. Maar nou, ik zit wel zo scheld op al die, uh, zeg maar, de buitenlandetjes en zo. Maar ik ben zelf eigenlijk ook net, net, net niet beter. En, alleen ik ben wel zo slim om, om niet gepakt te worden. Ja. En met zo'n vet met een op zijn uh, uh, kostuum. Die je bij je uh, kraag zat. Want dan sta ik eigenlijk vol winkel natuurlijk. Hè? <laughs> <laughs> Daar da, da, da, da, da, trap jij valt, niet in als, als dat voor de winkel staat, een, een beveiliging. Dan zeg ik, joh, maar ik heb maar niet Marokkaintjes maar ik ben gewoon Holland, en ik doe het ook, weet je ja, hoor. Ja, dus eigenlijk, je bent geen beter dan, dan wie dan ook die steelt natuurlijk, hè, wat Ik ben het heel triest, maar ik zie ook huisvrijzen doen hoor, met kinderen thuis, die zitten ook wel eens wat te denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik denk, dat, ik denk dat het best wel uh, wijs verspreid is hoor, dat veel, mensen het, uh, dat veel mensen het doen, op een of andere manier. Dat is misschien wel meer mensen ook die kick hebben. Ja. Ja. Nou, kettermanie kle noemen ze het ook, je kwam maar bij de psychiaterbalans, ja. ik kreeg daar niet van plan. Maar... Ja, heb, je, heb je niet zoiets van, ik wil daar wel, ik wil daar wel eens een keertje vanaf, want uh, stiekem weet ja. je natuurlijk ook dat er niet mag? Ik, ik ik heb mezelf voorgenomen, joh, kap eraan bij joh. je kan het gewoon normaal voorloven. Doe eens normaal, maar als het elke keer lukt, dacht, joh, joh, kan mij het schelen. Ja. Ik heb toch uh, verleden, zeg maar. Dus uh, ik, ga, ik, ik kan wel toch goed bidden dat ik het niet meer doe. Uh -huh. Maar uh, dat doe ik wel als, als ik tachtig ben. <laughs> maar het is niet netjes. Nee, nee, dat, dat, dat, dat kunnen we wel concluderen inderdaad. Het is zeker niet netjes. Op vijf uur uh, s'nacht <laughs> kan ik een rol, Je hebt het bij deze opgewiegd. Dankjewel. Hè. En, uh, en probeer het een weekje zonder. Ja, dat zal ik doen. Dat is Oké, Oké, fijne nacht nog, hè. Oké. Okay. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Hoe is dat bij jou? 0801121. dat is de vraag. 0801121. Eh, een van de grootste criminelen die de wereld ooit heeft gekend... is Tony Soprano. Nee, tuurlijk bestaat hij niet echt. Dat weet ik ook wel. Maar hij is wel overleden. In de vorm van James Gandolfini-acteur was dat die speelde Tony Soprano. En dit was het afscheidslied van de Sopranos. Journey, don't stop believing. Just a small town, yeah.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 Een believing journey. We hebben het over criminaliteit, of je vroeg wel eens wat, uh, het, hebt u uitgespookt wat, uh, wat, absoluut niet mocht, of was misschien een, uh, wat misschien een beetje niet mocht. Steve Brown, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, uh, als ik jou uh, ex-topcrimineel noem, ja. klok, dekt dat de lading? Uh, ja, misschien niet van jou. Ja. Ik heb er geen probleem mee. Nee. En en, en en vind je dat zelf ook als je als, als ik dat zo zeg? Dat ik zeg ja, ik, ja, ik ben inderdaad wel ja ik ben inderdaad een ex-topcrimineel. Um, ja, wat zeg je topcrimineel? Ja, ja topcrimineel. Nou, top is een groot woord. Oké, okay. okay. crimineel <laughs> en, en, en uh, ik, ik noem eigenlijk een uh, beetje, ja, met de kneephal zou ik het zeggen, eigenlijk tegenwoordig. Uh, Volksgangster noem ik eigenlijk. Volksgangster? Ja. Goed bedacht. Uh, je, je bent opgegroeid in de pijp en daar was het leven nogal hard. Hè? En eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen dat het, dat het vrij vanzelfsprekend was... dat jij in die criminaliteit terechtkwam. Ehm... Um, uh, ja, ik zou het zo... Nou, zelfs, eigenlijk niet eens vanzelfsprekend natuurlijk. Maar het was... Ik ben een hele oude man natuurlijk. Uh, de, uh, van bijna, bijna uit de middeleeuwen. Mm -hmm. Ik ben 58. Mm -hmm. yeah. En opgegroeid in de jaren 60, 70. In de, in de tijd was het echt een volksbuurt. Yeah. Ja, en daar, uh, waren, da, daar, heerde, daar waren de normen van de buurt, zeg maar. En niet van nou ja, de middenklasse of de hogere klasse in Nederland. Dus, uh, ja, daar werd het in die, in die tijd... Er was ook echt pure armoede nog. Dat ja. vergeten ook een hoop mensen. Uh, met z'n vijftien op een halve woning, uh, met, zonder douche. Uh, mensen gingen met hun veertien al naar, uh, moesten ze al werken. Uh, mm -hmm. uh, zes dagen trouwens nog werken in die tijd. Nou ja, ga, ga zo maar door. Yeah. Ja, dus zeg maar, in die buurt heersen de waarden en normen. En bijvoorbeeld hele stelen en inbreken. Dat soort kleine volkscriminaliteit noem ik dat. Yeah. Ja, zwang je dat buiten de buurt Dave? gaat niemand daar een probleem mee. Nee, dat was eigenlijk werd dat gezien als van nou dat, dat, dat, dat, dat mag eigenlijk wel, zo hoort het eigenlijk. Uh. En nou het werd niet gezien als een misdaad. Nee, zeker niet. Nee, nee zwang je het buiten de buiten, zeg maar buiten je eigen buurt. Deed. Ja. Wel, wel, wel een aparte omgeving om in op te groeien, lijkt mij. Want je weet misschien zelf ook al van... Ja, ik, de, de, de, de kans dat ik wat grotere criminaliteit in terechtkom... die is vrij groot natuurlijk. Hè? Want dat, ja, zo gaat het natuurlijk afgeleidende schaal. en uh, ja, ja. Dan kom je daar zelf in terecht, lijkt mij zo. Oh, Jij je, je, je zegt afgeleidende schaal. Ik wil ook zeggen omhoog glimmende om schaal, toch? Ja, dat ja, ligt er maar net hoe je er tegenaan kijkt natuurlijk, exact. inderdaad. Ja, ja. De, nou, ja, ja. ja? ja. Even, zeg maar. nou ja, nu, nu, nu ben je... je bent, wat betreft zeggen, ben je een... Um, uh, uh, eigenlijk wel haast een, uh, haast een beroemdheid geworden natuurlijk. He? Je hebt ook een aantal boeken die, uh, die over jou gaan. Uh, nou, bloemveen groot wordt berucht. Ja, berucht inderdaad. Ja. Maar uh, ja. is dat iets waar je, waar je nu, nu je daar wat verder van afstaat staat... Uh, uh, bij, is dat iets om ja, trots op te zijn? Of kijk je er toch ook met een beetje een, een gevoel van... nou, dat, dat, dat, dat knaagt of zo. Dat, dat zit me niet lekker dat ik dat uh, heb gedaan. Nou ja, trots op te zijn... Um... Uh, ik weet niet, Frans, je bent toen gevraagd door collega's yeah. een collega van jou. Vieleman bij BNN. Ja. Yeah. ging toen over de, de knuffelcriminelen. Zijn uh -huh. programma. En um, het, het was een beetje naar aanleiding van. gegeven alle bekende Nederlanders. En, en een aantal gewone Nederlanders. Uh, met, allemaal met holleden op de foto wilden. Ja, ja, ja. Ik weet niet of je nog kan herinneren. Ja, yeah, dat klopt, ja. Ja. Die, ja. Nou, dus in, in het kader daarvan heeft ik er ook gevraagd. En, en aan het slot van het filmpje, zeg ik, dus dat wil ik eigenlijk als antwoord op je vraag geven. Mm -hmm. um, dat, um, nou, dat ik het eigenlijk een soort idioterie vind, dat um, volkscriminelen, maar ik, ik maak onderscheid, hè, ik noem mensen als Holl en mezelf, uh, zeg maar volkscriminelen of, of kruimelcrimineel. Ja. Yeah. Uh, als je bijvoorbeeld Holleden vergelijkt met uh, Erik Staal, he, toevallig week week het Nieuws. Uh -huh. Zij, zij zonnetje, Ja, dat, dat die, die wordt dan lastig gelegd dat die 1. 1.6. 1 miljard heeft gestolen. Ik weet niet of je het gevolgd hebt. Ja, 1,9 miljard oh, ja, euro, 1, 2, geloof ik. ik. Ja. Nou ja, je begrijpt wel dat nog geen honderd holleders dat bij elkaar hebben gelopen. Ja, en voor de duidelijkheid, de, de, de, de, de Erik Staal is dan is van de woningcoöperatie Vestia. Ja, maar, da, maar dat, ik bedoel... Uh, dat doe ik een rat in het pak. Ja, ja dat, is, dat, dat is voor jou eigenlijk Vind je dat, dat net zo goed crimineel als, uh, als wat jullie ja, hebben. Eigenlijk Nee, dat is natuurlijk ook crimineel. Ja. Vind je van niet, als je 1,9... 10 miljard van je huurders. Ja. Nou ja, hij wordt aansprakelijk gesteld inderdaad. Dus als hij daarvoor uh, ook daadwerkelijk uh, schuldig wordt bevonden, ja, dan, dan, dan, dan, dan heeft hij daar wel wat mee uitgespookt inderdaad. Ja. Nou ja, het is een feit dat uh, ze hebben 1 voor 9, 9... ik dacht 1 voor 6, 9, 4, 5, 1 voor 9... Uh, moeten lenen van de overheid, dus dat was gewoon weg. Ja, ja. Dus dat is een feit. En nu zeggen dat hij verantwoordelijk voor is. Dus, dus in die zin, ja, dat is één mannetje. Ik heb wel rustig steld dat het ene mannetje hier in Staal, die heeft uh, meer, zeg maar, ik noem het maar even het gemak gestolen of gejat... Mm -hmm. dat alle, alle volkscrimineeltjes. Van het komend jaar en vredejaar jaar bij elkaar. Ja, die komen daar belangen na niet aan natuurlijk aan het bedrag. Precies. Wie is hier nou eigenlijk crimineel? <laughs> ja, um, nu, uh, op een gegeven moment heb jij besloten van nou ik, ik stap hier uit. Ik moet hier niet meer aan. Ik, ik wil er niet meer, ik stap hier uit. Kun je dat in het moment nog herinneren? Dat je dacht, ik, dit, dit is het is nu klaar. Ik ga wat anders doen? Ja, dat is een beetje, misschien een beetje zwaar onder dat is vroeg op de ochtend, <laughs> Ja. Maar het is uh, gebeurd eigenlijk uh, in 1991. Uh, toen werd een goede vriend van mij, Tony IJsseldoor, die werd op een verschrikkelijke manier uh, vermoord. Mm -hmm. En uh, toen dacht uh, nab ik, nou ben ik er klaar mee. Je hebt geen zin meer in. En, en, en, en was, is dat dan makkelijk? Want je hoort ook wel eens verhalen van... ja, als je er helemaal in zit, dan kun je er eigenlijk niet meer uitkomen. Dat, uh, dan blijf je erbij. Uh, um, nou ja, uh, ze zeggen... Uh, het, uh, ja, je, je, je zit in de onderwereld toch, of zo. Kan je daar dan uit of zo? Dat ja. werkt toch, bedoel je? Ja, precies, ja. ja. Nou, het hangt er natuurlijk een klein beetje vanaf uh, wat, hoe je in die, in die zogenaamde... Ik noem trouwens de onderwereld, de volksonderwereld, hoor, mm -hmm. uh, en hoe je erin gezeten hebt. Maar uh, in principe is het natuurlijk maar één wereld. En ja, en, uh, maar ik, ik zeg altijd, als je eruit wil stappen, kan dat zo. Maar ja. laat me je een voorbeeld geven. Ja. Maar bijvoorbeeld, een factor is wat het moeilijk maakt. Neem nou, neem nou Holleder. Dat is vooral dat hij heel bekend is, neem ik die maar als voorbeeld. Mm -hmm. Je hebt bijvoorbeeld negen jaar gezeten. Toch? Ja, volgens mij wel. Uh, hij ja. ja. zit trouwens nu weer. Ja. Uh, maar, maar dan kom je dus na negen jaar uit de gevangenis. Komt Holleder uit de gevangenis. Hij is uh, 50 jaar of zo. Mm -hmm. Hij heeft geen enkele opleiding. Is, is eigenlijk altijd gewend om een, uh, zeg maar een redelijk goed leven te leiden met altijd uh, geld voor handen mm -hmm. enzovoort. Nou, dan komt wat voor werk kan een dan doen in, zeg maar, in, de, in de normale maatschappij? Ja. Ja, nou, die, op die... zijn best kan hij misschien uh, zeg maar de klant bezorgen. Ja, die, hij gaat niet zo snel bij een bank aan het werk of zo of bij een verzekeringsmaatschappij. Ja, dat, ja, uh... los van het feit dat hij eigenlijk geen enkel bedrijf wil hebben, mag met op grond van zijn zeg maar, opleiding en ervaring als je begot ik kom solliciteren ik ben godvader geweest Ja, in de keldermedia dan yeah. maar goed het is een ander vrouw mm -hmm. uh, nee ja, goed komt u binnen manier we maken u meteen directeur dus ja, dus dus ik kan een baantje krijgen zeg maar of van 13 1400 per maand ja nee dat gaat niet en, en dat is natuurlijk een enorm verschil met wat je daarvoor uh, uh, op ja dat lag. maakt je natuurlijk gewoon normaal zo een dag op ja ja en dat maakt, het, dat maakt het dan lastig om dan, om dan uh, die wereld voorbij te van wel te zeggen, omdat de verleiding ook groot is om dan toch maar weer terug te gaan naar wat je altijd al deed en waar je succesvol in was. Ja, eigenlijk, is het eigenlijk over een soort bekendheid. Is het wel bekend natuurlijk in de justitiekringen en bij de, zeg maar, de zogenaamde deskundigen. Want je hoort nooit als zogenaamde mediakortvaders, mm -hmm. als die uh, vrijgelaten worden, dat ze verplicht naar de recrucering moeten. Nee. Wat moet de recressering voor hun doen. Ja. Een baantje regelen. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Nee, dat, dat, dat, dat, dat zie ik ook niet zo snel gebeuren inderdaad. Jij, nee, jij bent te gaan studeren. Hè? Je, bent echt, echt, je, je dacht van, ik wil mezelf scholen. Ik wil, ik wil, ik wil dingen weten. Ja, dat klopt. Ja. Oudere leeftijd ben ik te gaan studeren. Ik was al in de veertig, ben ik naar de UvA gegaan. Ja. Is, is dat een manier om dan toch uit zo'n wereld te stappen? Dat je toch denkt van, nou, ik, ik, moet, uh, ik, ik wil gewoon uh, een, een studie hebben, een diploma hebben... zodat ik zelf daarmee aan de slag kan? Ja, het is, het is een methode om in ieder geval meer kennis op te doen. Kennis is natuurlijk wel macht. Ja. Kijk maar om je heen. Wie zijn de meest succesvolle gangsters eigenlijk vandaag de dag? Nou, dat zullen de we slimmer wel zijn, hè? vermoed ik. Nou, wie, wie vind jij bijvoorbeeld de meest succesvolle criminelen? Oh, Daar weet ik echt, echt geen idee van. Wie schiet je te binnen? Ja, ja stiekem schiet toch Willem Holleiden mij te binnen. Eh, omdat ja, nou, ik die ken natuurlijk. Vergelijk het Willem Holleiden nou eens met Erik Staals. Zijn leven. Uh -huh. Ja. Wie is dan de meest succesvolle gangster? Ja, je... voor, voor mij is dat uh, een Erik Staal. Ja, je... Voor mij is dat uh, een bankdirecteur, een, uh, een vastgoedmafialid, een, een, een zorgmafialid. Die, ja. de, de, ik noem ze dan uh, op mijn weblog. Mm -hmm. Daar krijg ik dan regelmatig over. En dan noem ik ze daar gewoon... Uh, ik noem ze elite gangsters. Die leven dus eigenlijk boven de wet. Ja. Volksgangsters en elite gangsters zijn er. Uh, ja. ja, nou, als ik dan nou kijk naar de volksgangsters... Ja, ik wil u de reclame maken hier, want dan ga ik te veel lijken op een bepaalde kruidvaart en nee. wel Ja, raad het niet ik, aan om erin te gaan inderdaad. Nee. nee, dat is een beetje te vroeg. Ja. Ik zat, ben net wakker en ik zit aan de koffie. Mm -hmm. in, toen ik jong was ging ik in deze tijd uh, nog niet eens naar bed toe. <lacht> uh, helaas. <Ja. lacht> uh, dus ik, ik vraag me ook eigenlijk af uh, nou, wie er op dit moment zit te luisteren. Ja, nou, ze, ze, ze zijn er hoor. <lacht> We zijn wakker met z'n allen. Ja. Vooral deze uh, jonge uh, mensen die de start uitrollen. Ja. Of, uh, of er nog in zitten. Ja. Of, ze, uh, of dat wel een uh, niet erg zwaar gesprek is met de duur. Nee, dat kunnen, dat, dat kunnen we wel hebben met z'n allen. Nee, dat, dat kunnen we wel hebben. Ja? Dat goed, ja. in ieder geval. Um, Um, ik, sorry, ik ben, ik ben een beetje op leeftijd. was was eigenlijk de vraag kwijt? Ik weet het ook niet meer. Oh ja, wat. Uh... Nee, ik weet het ook niet meer. Wat ik nog wel wil weten is. Jij bent zelf. Uh, ben je dan in het milieu opgegroeid. Dat het mij dat het, nee, niet vanzelfsprekend. Maar wel vrij logisch. Wat, dat je uiteindelijk in een, in een wereld terechtkomt. waar criminaliteit ook wel. Nou ja, je moet het zien. Je wordt niet geboren. En dan zeg je: God, gaandeweg groei je op. En dan zeg je: Weet je wat, ik wil crimineel worden. Nee. Je groeit erin. Nou, het gaat vanzelf, ja. Uh -huh. en, en, en zoveel dingen... Factoren spelen dan een rol... Dat, waar je vandaan komt... en geboren bent en dit, enzovoort. Uh -huh. uh, of je bijvoorbeeld uiteindelijk... en geluk ook, want niet schreef geluk... want om je... Uh, zo romantisch is de onderwereld niet. Laat ik dat even zeggen. Nee, dat is nee. mijn mening dan. Uh -huh. Integendeel. In uh, bijvoorbeeld, ik ben nu dus... Uh, 58 ja. En ik kan je rustig zeggen dat 90% van mijn oude vrienden en kennissen... of dood is, uh, of vermoord is, hm. of gek is, of junkie is, of homo's is geworden. Nee, nee. Dus niks, niks, niks crimineels aan. Of niks, uh, niks romantisch aan, zo'n uh, verhaal. Nou, dat, ik verhaal. Niet, dat nee. een beetje in de pulp media de laatste jaren, de laatste decennia. Nou kom ik terug, eigenlijk heb je vraag knuffelcrimineel in de media. Uh -huh. Behoor, ja, oorspronkelijke vraag. <coughs> wordt, word, vind ik, een beetje een romantisch beeld neergezet. Van uh, jongens uit het gewone volk... die heel succesvol, uh, zeg maar... godvader geworden zijn. En een soort geweldig leven leiden. Maar dat wordt bijvoorbeeld vergeten. <coughs> uh, ik, ik, uh, jij zegt... Uh, je zal het mee eens zijn. de meest succesvolle uh, godvader is... Dan heb je er weer wordt het wordt eentonig en vervelend. Maar het is dus Willem Holleder. Mm -hmm. Toch? Ja, ja. Ja. In ieder geval de bekendste, ja, zeker. Nou ja, ik geef uh, ook uh, spreekbeurten. En vraag ik dus altijd aan, mijn, aan de mensen, aan, mijn, aan de mensen, mijn toehoorders. Uh, wie, wie vindt u de meest succesvolle volkscrimineel? En dan zeggen ze altijd: Ja, Holleder. En ik zeg: Nou, oké. Okay. Ik zeg: Weet u waar hij gezeten heeft? Ben jij dat bijvoorbeeld? Ja. Ga de... zelf even. Bij elkaar. Is er gewoon een jaartje ja. of twintig? Uh, ja, nou, 22. 22. En hij zit dus nu weer. Ja. Nou, hij is geloof ik 53. Zegt dat hij vanaf 16e niet gezeten heeft. Hè? 15, 16. Dus die, moet je even, die heb je vrijheid door. Die halen we van die 50 jaar over. Ja. Blijft er, er uh, kijk we net wakker, 35 jaar over. Toch? Ja. ja, ja, ja. Nou, daar heb je meer dan 20 jaar van gezeten. De, de succesvolste media, Pulp Godfather, waar iedereen mee op de foto wil. Habib en... Uh, Glittergeren, die valse nicht, Glittergeer Geert. Dat soort types. Ja. <coughs> nou, dus hij heeft twee derde van zijn leven in de gevangenis doorgebracht. Ja, dat ben je nou, niet echt succesvol uiteindelijk. Nee, ik vind dat echt niet echt succesvol. Nee. Als je daar, dus daar naast onze vrolijke vriend in het pak, een nette man, wel bestraakt, Erik Staal na zet, in een naad in een villa van 3 miljoen euro in Aruba zit... ...daarvoor in uh, IJsselstein gewoond heeft... ...in een villa van een miljoen euro... ...zich rond liet toeteren... In een gesubsidieerde uh, staat dan is dat in jouw ogen een betere. Een betere uh, uh, Godvader. Nou, van... nou, ik vraag het aan jou, wat vind jij? Ja, ja kijk, als je, als je inderdaad zo tegenhangt. Als, als, ja, ja, als, als inderdaad uh, blijkt dat hij inderdaad. Uh, slecht is. Maar heeft ons niet een dag in de bak doorgebracht. Nee, wat dat betreft ben je wel succesvol natuurlijk. Ja, ja dus ik bedoel, er is een soort uh, beeld neergeknald. door de pulpmedia. Die natuurlijk ook de kassa willen laten winkelen. Ja. Want ik ken, verder, ik ken namelijk bijna al die zogenaamde media Godfathers persoonlijk. Ik heb bijvoorbeeld Craig Remmers, Hakkelaar, mm. Swansman die dood is. Uh, om er een paar te noemen. Mm. En ze dus bijvoorbeeld Craig Remmers, die, uh, nou ja, die ken ik ook al 40 jaar. Die, uh, die is 66 jaar. Ja. Yeah. Ik sprak laatst zijn zogenaamde juridische adviseur. Die belde mij op voor het een en ander. En die vroeg... En ik zei, god, hoe is het met krik? Ik zeg, zie je die nog wel eens? Ja, ik, maar ik dacht, die, heeft, die is dus nu 66 jaar. Ik denk, die is veroordeeld tot acht jaar. Dat vind ik dan wel een lap weer, acht jaar. Ja, dat, dat lijkt me ook, ja, ja. Ik zeg, ja, ik, ik zeg, hoe lang zit die al? Hij zegt, nou, die zit al nu weer drie jaar. Ik zeg, oh, dan komt hij toch een paar jaar weer vrij. Nee, zegt hij. Die is veroordeeld. Ik zeg, want hij heeft toch acht jaar gehad? Hij zei, nee, die heeft zestien jaar gehad. Ja, ja. Ik zeg, wat zeg je? Zestien jaar? Hij is 66, Maar Krek, ook een van onze media godvaders... uit onze fijne broeders van de Pulp Media... Mm -hmm. um, die heeft ook al een jaartje of 26 gezeten. Craig Remmers is trouwens de vader van Jesse Remmers. hè? Die... Voor, de... voor de luisteraar. Ja, ik zit even op de Wikipedia. Inderdaad, hij heeft ook wel wat, uh, wat uit. Hij zit nu inderdaad in, uh, uh, in een Italiaanse zaken is hij veroordeeld. Nee, inderdaad. erbij, nee. En een Rotterdamse, twee. Okay. En zijn zoontje, Jesse Remmers. Die misschien uh, voor de luisteraar is het de hoofdverdachte. Je weet koffie, hoor. <laughs> ja, doe dat. Ik weet eigenlijk nog niet eens of ik nou wakker ben. Of ja, ik, uh, je bent wakker, je bent wakker. <laughs> in een droombezit. <laughs> maar goed, in ieder geval... Uh, dat is dus vader van Jesse Remmers, die uh, recentelijk tot levenslang is veroordeeld. Ik ga concluderen, je, je... Steve, dat, uh, dat misdaad niet loont. Want uh, dat, uh, tenminste, de, de, de, de, de, de, de volkscriminaliteit al helemaal niet. Want uh, dan zit je toch vaak in de bak uiteindelijk. Nou, uh... ja, dat vind ik een feit. Ja, ja. En daar heb ik ook eigenlijk... Ik heb een beetje over het onderwerp... Dat, dat stel ik al eigenlijk sinds 1994. Toen ik mijn eerste boek schreef. Met een beetje aan het bol, naar drugsbronnen in Spijkerbroek. Ja. Dus, uh, en, ik, ik, ik, ik, dat, dat, dat stel ik al eigenlijk een jaar of tien. Ja. Dat, dat zeg maar. Uh, nou ja, de feiten, de omstandigheden uh, wijzen uit dat. Uh, nou, je kan, volle criminaliteit is niet bepaald voor. Uh, een succesvol beroep, zal ik maar zeggen. Dat is en ook een gezond beroep, laat ik dat zeggen. Nee, dat lijkt me ook, ja. ja. Hebben we dat geconcludeerd? Dankjewel, Steve, dat we even konden bellen. En, uh, nee, je, bent, je, bent, je bent hartstikke bedankt, ik kan mijn bed niet meer in elkaar <laughs> <ou>, man. <laughs> nee, precies. Nu, nu heb je, ja, probeer nu maar eens in slaap te komen. Dat gaat je natuurlijk niet meer lukken. Uh, Oké, okay, dat... jongens. En uh, lu uh, luisteraars, uh, als jullie een beetje meer wijsheid, wijsheid willen opdoen... hoe zeg maar, op het kromme rechte pad te blijven... Hoe word ik, zeg maar, succesvol crimineel? Dat wil zeggen advocaat, notaris, <laughs> uh, burgemeester, minister. Lees dan mijn weblog. En je weblog is? Ja, jongen, uh, Steve Brown, ik uh, weet het wel, net wakker. Uh, Steve Brown, uh, weblog .com, uh, is. Uh, daarin schrijf ik voor Volksnieuws uit Amsterdam Noire. We gaan, het, uh, we gaan het googlen en dan komen we Dank ja. terecht. Dankjewel nou, Steve. Jongens, Veel succes met je programma. Yes, dankjewel. Fijne ochtend nog. Doei. Uh, uh, uh, uh. Uh, ik zit te kijken of we, nog, uh, of we nog tijd hebben voor, uh, voor een stillingtje. Ik doe even een plaatje tussendoor. Uh, ah, bel me maar even. Ja, ik was wat uitgespookt. Doen we nog een paar belletjes? als we er tijd voor hebben. 0800-121, dat is het telefoonnummer. 0800-121, heb jij wel eens wat uitgespookt? Op, uh, op welk gebied dan ook natuurlijk. Ik heb een playlist gekregen... Een playlist van een muziek samenstellen. Alleen maar leuke muziek, zoals deze. Young Criminals and She Drives Me Crazy. We hebben het deze nacht over uh, stelen. En uh, nou, wat zou je nog meer kunnen doen? Ja, misschien wel berovingen en zo. Ik niet zo heel leuk. Echt. Het is niet een leuk onderwerp, maar het is wel een interessant onderwerp. Omdat het natuurlijk ook een onderwerp is waar, uh, ja, waar, je, waar je allemaal wel mee te maken kan hebben. En wat we absoluut niet moeten romantiseren. Alsof het leuk is om in de criminaliteit terecht te komen. Want daar hebben we het over. Wil je er nog wat over kwijt? Kan ook via mijn Twitter. twitter.com slash Luc. Vraag van deze ochtend was. Ja, eigenlijk een beetje crimineel? Dat zou ik heel goed na nou moeten denken. Maar nou, daar blijven dan denk ik uh, de dropjes bij de drogist uh, met een vriendinnetje. Dat is denk ik wel echt uh, sneaky elke keer even langs in, uh, een snoepje pikken. Ik denk dat dat wel een... Uh... Ja, dat mag natuurlijk niet. <laughs> doe ik niet aan mee. <laughs> nee, echt niet. Nee, echt niet. We hadden niks om kwaad uit te halen. We waren zo arm als de mieren dus. Oh. Uh, ja, ik heb een keer alcohol gedronken voor mijn 16, zonder dat mijn ouders het wisten. Ja, uh, het was leuk. We waren met vriendinnen samen. We dachten nou, gewoon een keer proberen. En uh, ja, toen hadden we gedronken. <laughs> ik heb het nog nooit gedaan. Nooit? Nee. Echt niet. Ik ben zo streng opgevoed dat ik dat ook nooit zou durven. Nee. Oh, alcohol gedronken voor de zestiende. Dat is dat, dat ook al crimineel, hè? Wat. Als je wat over kwijt wil, nog, dan kan dat nog even via mijn Twitter. Dat is twitter.com slash Luke. Ik ben benieuwd of jij wel eens wat hebt uitgesproken. Dan heb ik nog één uh, bellen. Kijken of we Timo te pakken kunnen krijgen. Of die uh, uh, hangt. Pom, pom, pom. Daar is hij Timo. Goedemorgen. Uh, ja, goedemorgen, Luc. Ik kan me niet voorstellen dat jij crimineel bent geweest, Timo. <lacht> <lacht> nou, ik heb inderdaad moeite om crimineel te gedragen. Maar ik heb het toch één keer gewaagd. Nou, vertel. <lacht> En ik dacht, want het is zo'n zwaar onderwerp. Ja. En ik dacht van, nou, ik heb ook wel iets luchtiger uh, alternatief. Ja. Uh, bij de Albert Heijn is het verboden om fooi te geven. Ja. En af en toe krijg ik toch de behoefte om iemand fooi te geven. Omdat er uh, bij mijn Albert Heijn een meisje is dat ontzettend goed werk doet. Mm -hmm. En het eigenlijk bedrijfsleider zou moeten worden. Ja. Maar dat ziet ze zelf geloof ik niet. En ik zeg het er wel eens en dan gaat ze blozen. Maar uh, ja, ik heb er wel eens voor geprobeerd te geven en dat zegt ze, dat mag niet en dat doen andere meisjes ook niet. Maar op een gegeven moment had ik het in mijn hoofd opgespaard. En toen had ik een boek gekocht, wat ik wel bij haar vond passen en dat had ik er gegeven. Oh. En dat kon ze eigenlijk niet weigeren, maar ja, het is natuurlijk wel hartstikke illegaal. <lacht> en was dat dan ook de kick van dat je iets illegaals <lacht> deed? <lacht> <lacht> Allemaal om half. Aan de ene kant de kick dat ik er iets gaf... Ja. Want ja, ik vond gewoon dat ze dat echt verdiend had. Zienlijk, zeg maar. waar. Ik vind trouwens soms toch dat sommige mensen echt voor je verdienen. Mm het -hmm. wordt veel te weinig gedaan eigenlijk. Die maar je echt goed doet, niet. ja zeker. Ja. Maar het was ook wel de kick van... Ja, ik had toch een situatie gecreëerd... waarin ze eigenlijk het niet kon weigeren terwijl ze het niet mocht. <laughs> vond ze het leuk dat je het... Uh... Ja, ze vond het hartstikke leuk. En de bewaker die erbij stond trouwens... die man met het veetje... Mm -hmm. dat was een beetje een type. Tenminste, die dan, die bewaker was een beetje een type... Die moest er ook heel erg om lachen. En sindsdien uh, is hij ook een stuk vriendelijker. Oh, gelukkig maar. gelukkig maar. Ik vind het een mooi gebaar eigenlijk wel. Ik, uh, ik, ik, ik zie je dan toch niet als een crimineel. Ik denk dat ik heel even mijn beeld gaat vertroebelen, maar het valt toch mee. <laughs> je hebt het voor. Ja. Hey, het valt toch mee. Ik vind het een mooi gebaar. Dankjewel, Timo, voor je belletje. You, uh, uh. Start. Start. ik denk. Laten we eens even kijken wat het allemaal uh, trending topic is op Twitter op dit moment. Hashtag The Boss wordt veel over getwitterd. Hij heeft opgetreden, Bruce Springsteen. In Nijmegen de stad, stonden lange files. Ik zat in de auto, uh, gelukkig niet naar Nijmegen, maar richting Den Haag gisteren. En er stonden gistermiddag al lange files. Dus Het trending topic schijnt uh, fantastisch te zijn geweest, maar wel erg nat. Het regende natuurlijk. Hè. Hashtag Rihanna is ook trending topic. En dat komt omdat Rihanna is aanbeland in Nederland... En Frank had het net over blowen. Nou, Rihanna heeft daar zeker aan meegedaan. Ze heeft een foto op haar eigen Instagram gezet. Dat is uh, instagram.com slash badgalriri. Waarop zij uh, te zien is met twee enorme joints in haar mond. Ze is nogal van het blowen, vindt ze leuk. En ze zet bij die foto, I'm just a girl, hashtag Amsterdam. Dus ze is er. Gaat binnenkort ook optreden. Als je er naartoe gaat, heb je waarschijnlijk een mailtje gekregen... van de organisatie. Die organisatie heeft gezegd, ja... Um, wees erop voorbereid het kan wel eens een paar uur later beginnen. Want zo is het nou eenmaal. Dus uh, ik zou niet met de trein gaan, is eigenlijk het advies. En ook training topic deze ochtend: hashtag NKVrouwen is het. Ze komt nu de bocht door. En dan is het nog een beetje of oh, 75. En dan is ze Nederlands kampioen. En dan was uh, er toch een klaterend applaus los voor Lucinda Brand. 23 jaar oud, dus uit Oud beijerland Zij komt over de streep als Nederlands kampioene. En we feliciteren. En we gaan straks over doorpraten. Want Daan van Bienen University was bij het NK voor vrouwen. En we gaan doorpraten over het NK voor mannen. En dat is vandaag. Het is zondag 23 juni. Goedemorgen. 2013. Maar vandaag in 1878 in maakte men kennis met het volgende geluid. Tegenwoordig gebruiken we dit natuurlijk niet meer, maar na 145 jaar geleden. kreeg de Amerikaan Christopher Scholz patent op de typemachine. En vandaag in 1962 wonnen Rob de Nijs en The Lords de talentshow Tuk op Talent. En een van hun eerste singles klonk zo. It. Kijk een stadje, niet meer naar een schatje. Voor zo'n ja doe ik alles. Ik heb haar bewezen hoe trouw ik kan wezen. Voor zo'n ja doe ik alles. Vrolijke muziek en uh, nou, we hebben ook wel wat vrolijk nieuws. 19 jaar geleden ondergaat namelijk de eerste Nederlander met succes een harttransplantatie. Gelukkig was Gerk Keizer in het Rotterdamse ziekenhuis Dijkzicht. De afgelopen week verloor Jong Oranje kansloos de halve finale, maar in 2007 was het vandaag de dag dat Jong Oranje Europees kampioen werd. Zij versloegen toen Jong Servië met 4 tegen 1. En we feliciteren ook weer een aantal mensen, waaronder deze... Roberto Carlos. Solari. Dat is een goede bal voor Roberto Carlos. Hooked into the penalty area towards Zidane! Oh, fantastisch! Zinedine Zidane is jarig vandaag van harte en zo zijn, is ook Vieira jarig vandaag. Vieira wordt 37, ook een Frans ex-voetballer en Zidane is ondertussen al 41 jaar. Dit is het nieuws van woensdag 19 juni. Zo begint elke dag het RTL Nieuws. Susanne Bosman is een van de presentatrices en zij wordt vandaag 48 jaar. En ook de bekende zangeres Duffy uit Wales is vandaag jarig. Zangeres van het nummer Mercy wordt vandaag 28 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal. Check ik nog even de buienradar. Is het ergens aan het regenen? Dan moet ik hem er even bij pakken, want dat weet ik eigenlijk nog niet. We kijken Ja, het is zeker aan het regenen. Vooral in het westen van het land aan zee. Zuid-Holland, Zeeland, daar is overal één eh, grote buien... Parade. Beter zien zonder bril of lenzen. Dat willen we natuurlijk eigenlijk allemaal wel als je last hebt van uh, slechtziendheid. Nancy Vroeling uit Zwolle heeft een methode waarbij ze naar eigen zeggen... zicht kan verbeteren zonder lasertechniek of andere hulpmiddelen. Dick van BNN University heeft min 5 aan beide kanten... en kijkt of dat wat voor hem is. Nou, mijn lenzen zijn uit. Moeten we maar echt gaan zitten? Of... Uh... Ik heb geen idee, ik zie dat je een soort wel heel flurrig, kleurig bloesje-dingetje aan hebt. Ja. En twee cursisten naast me, eentje heeft een wit shirt aan en andere gestreept. En ja, daar blijft het een beetje bij. Ja. Zo blind ben ik. Hoeveel van die um, echte succesverhalen heb je al? Gebeurt dat wel eens? Uh, ja. ja, of op min een half of zo mm -hmm. iets, hè? of bijna nul. Ja, ja, of van min acht naar uh, min vier. He? Of van min acht naar min drie. Wat gebeurt veel. Veel van minnen. Minnen naar uh, vrije... Uh, naar richting, richting, richting de neuk. Richting de nul. Ja. ja. En uh, ik weet niet of dat komt omdat ik een min-expert uh, ben zelf. <laughs> Voor leesbrillen. En het ligt eraan hoe, hoe sterk uh, min of plus iemand heeft... en hoeveel tijd je eraan kan besteden. Zelf, hè? en hoeveel tijd je ervoor wilt nemen. Of uh, ja, hoe nijpend het is met werk of met dingen. Hè? Dat mensen uh, soms met leesbrillen... Ja. Als je wel elke dag de krant wil lezen, ja. dan kan je zeggen, het werkt ja. niet. Ja. sommige mensen moeten wel uh, gewoon veel wil lezen voor, voor werken. Ja. Ja. Ja. ja, dus dan uh, lijkt het me wel handig om uh, dat te doen. Of dat je. De, als je bijvoorbeeld de kranten leest op de computer, dat je de. Hè, dat je hem ja. vergroot. We hebben nu eventjes uh, gezeten, denk ik, een uurtje of zo ongeveer. Ja, anderhalf uur denk ik. Er is een soort innerlijke reis gemaakt door te kijken van ja, wat was de periode dat je een bril kreeg en wat over de periode... of dat je cilinder wat af ging wijken, als ik het zo zeg. Is dat een beetje de, de, de, de kern van het verhaal? Dat je daar goed naar op zoek moet gaan en daarmee bezig moet zijn? Uh, dat hoeft niet, maar eigenlijk wat fijn is dat je weet... van wat betekenen de zichtstoornissen die jij hebt? He, dus wat betekent het min of plus of cilinder? Het is fijn als je antwoorden hebt in je eigen leven... dat je snapt van oh, toen is het ontstaan en dat gebeurde er... Maar soms kom je daar niet achter. Of soms dan mailt iemand mij na een half jaar. Ik weet het. Dus we gaan het wel in de cursus aandacht aan besteden. Want als je het antwoord hebt, dan kan het veel informatie geven voor jezelf persoonlijk. Maar als je er geen antwoord op hebt, of als het te ver is geleden, of je komt het niet, dat geeft het. Denk je dat je wel moet aandurven om zonder lens naar huis te rijden? Um, ik zou het niet doen. Ik zou het heel onveilig vinden. Ik zou niet fijn vanavond hier zijn als jij zonder lens naar huis rijdt. Uh, maar ik zou het wel heel erg uh, uh, aanraden om thuis wat vaker je lenzen uit te doen. Of op momenten dat je ze niet nodig hebt. Maar niet als het gaat om veiligheid, dus niet in het verkeer. Nee, zeker niet. Nou, dan wacht ik dan nog eventjes mee. Ja, jij zat naast mij. Ja. En we hebben hier aan de muur dus een kaart hangen die je ook bij de oogarts ja. hebt. Met letters. En er werd aan het begin gezegd, nee, dit kan je niet zien, dit kan je niet zien. En bij jou gebeurde er wat na een tijdje. Eindelijk kon ik vijf. Letters herkennen. Of iets zien dat er vijf letters stonden. De letters zelf niet herkennen, maar wel dat er vijf letters stonden. En uh, even verder gekeken en toen uh, kon ik de H en de N al bijna volledig scherp zien. Het is heel leuk om te zien dat je wat je met je eigen uh, gevoel en je ontspanning kunt bewerkstelligen. Want dat had je de het niet. Nou, ik heb de CD-sessie uh, geluisterd en toen kon ik met bril op ook al verder zien. Dus dit was echt een, een beetje een vervolggang erop. And touch me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 like the movies Yeah, you bleed just Van Iris. Nee, andersom hè. Iris van de Google Dolls. Mooi liedje is dat. Was ik, vroeger wel, beetje, was ik ja, was vroeger wel een beetje dol op, ja. We hebben uh, het straks over uh, een bijzonder fenomeen. Sterker nog, gaan we het nu over hebben. Uh, uh, een een plaatje waar een huis staat en het huis heeft geen adres. Een verhaal. Heel bijzonder. Ik kwam het afgelopen week tegen op internet. Gerda, goedemorgen. Goedemorgen. Gerda Winters uh, uit het uh, plaatsje Wedde in Groningen ligt dat. Uh, tenminste, maar ik zat na een, uh, een filmpje te kijken op, uh, op de site van RTV Noord. En uh, daarin vertelden jullie dat jullie geen adres hebben. Dus het huis ligt wel in het Plaatsje Wedde. Maar jullie huis heeft geen adres. Nee, dat klopt. We hebben geen adres. Hoe? We wonen hier wel, maar uh, ja, <laughs> of, officieel niet. Ja, het, het, is, het, voelt een beetje, het voelt een beetje lachwekkend. Maar het, het, ik kan me ook voorstellen dat het ontzettend veel problemen oplevert. Laten we bij het begin beginnen. Hoe kom je nou aan een huis zonder adres? Ja, wij, uh, wij hebben deze woning gekocht en uh, nou, hartstikke leuk, uh, een, een pad naartoe. ook niet een prachtige weg, maar goed, als je midden in het veld gaat wonen, ja. dan uh, moet je dat ook niet verwachten. Nee. Maar uh, gaandeweg werd uh, deze, deze weg, of het pad, uh, stukje bij stukje weggeploegd huh. en bleef er niks meer over. Dus de de, en dat, en dat werd, neem ik gedaan door aan de gemeente, die, uh, die heeft die weg dan weggehaald. Nee, dat is gebeurd door, uh, door een boer die hier zijn land bewerkt... en uh, die heeft stukje bij stukje weggeploegd. Aha. En, en, en dat was toen toen jullie dat huis kochten, die, die weg die er lag... dat was een officiële weg? Ja. Het uh, is nou. ook keurig in onze koopakte Helemaal geen probleem. Ja. Maar dan, dan kan ik me voorstellen dat, dat jullie eigenlijk nog wel een adres hebben... alleen dat er geen pad meer naartoe gaat. Dus dan, nou, dan leg je een pad aan, uh, zelf of misschien met behulp van de gemeente... en dan, nou, voilà, daar is je adres weer. Ja, dat zou je denken ja. dat het zo zou werken. Wij We hebben inderdaad ook zelf een uh, pad aangelegd. We hebben ook keurig een uitreedsvergunning uh, verkregen van de gemeente. Alleen, uh, ja, hij wordt niet erkend. Maar, de, hoe. De, het, is, het is een heel raar verhaal eigenlijk. Want de, je, waarom erkent de gemeente niet een, een huis wat gewoon vroeger een adres had? Wat, wat, wat, wat ja, misschien wel prochtelijk het adres is even is verdwenen. En als jullie dan moeite doen, wordt het niet erkend. Dat is toch wel een apart verhaal? Ja, dat is een heel apart verhaal. En als je dan bekijkt uh, bij de meldkamer in Drachten, daar hebben we eens gevraagd van, goh, als ik nou 1 uh, en 2 uh, bel, want ik heb uh, hulp nodig, waar gaan jullie dan naartoe? Ja. Nou, dan gaan ze inderdaad precies uh, de route zoals wij hem uh, uh, uh, moeten hebben, en willen hebben, die wordt op die manier aangegeven. Alleen de gemeente die blijft ontkennen uh, dat dat ooit uh, het geval is geweest. Huh. Nu hebben jullie zelf dus een, een nieuwe straat aangelegd, want ja, je moet, ja. Toch, je moet toch bij je huis komen met, ja. uh, met de auto, bijvoorbeeld. Oh, precies, ja, ja. En uh, dat is een, een weg van uh, nou bijna duizend meter, dat heeft aardig wat geld gekost vermoed ik zo. Ja dat klopt, dat heeft zo'n 30, 35.000 euro uh, gekost. Maar uiteindelijk gaat er bijvoorbeeld geen postbode naartoe die jullie daar de post komt afleveren? Die, nee, nee, er gaat geen postbode naartoe, wij hebben uh, ook voor aan de straat uh, een, uh, een brievenbeurt neergezet we hebben dat allemaal met de post geregeld, dat, uh, dat daar de post bezorgd wordt. Dus dan ben je allemaal zelf achteraan gegaan om te kijken van... nou, uh, jongens van de post, we hebben dan wel geen adres... maar we willen wel een keer een brief ontvangen, dus doe doe allemaal do aan, aan het begin van de straat. Uh. Uh, ja, ja, nou ja, je komt nog wel eens in de problemen natuurlijk als je geen post ontvangt. Ja, dan komt ja. er een aanmaning en uh, nou ja, ik ja, weet wel ongeveer hoe dat, uh, ja, hoe dat gaat. dat is niet handig inderdaad, nee. nee, nee. Hoe uh, lang is dit uh, gevecht met de gemeente al bezig? Want jullie zijn bezig om toch een adres te krijgen. Ja, sinds uh, september 2008 uh, wonen wij hier... Ja. Yeah. En uh, toen ging het dus al fout met de post en met, uh, met de vuilnis ophalen. Mm -hmm. Dus toen ben ik eraan geweest. En toen de tijd was de eerste reactie... Kijk, ik kon natuurlijk toen niet begrijpen wat ze daarmee bedoelden... maar het eerste wat gezegd werd... als je maar niet denkt, dat die weg terugkomt. <lacht> ik zei nou, daar, daar kom ik hier ook helemaal niet voor... want ik, daar was je aan weg en ik ging daar gewoon langs. Yeah. Maar goed, achteraf uh, denk ik, oh... Misschien had ik toen even uh, alert moeten zijn en moeten vragen wat er met die opmerking werd bedoeld. Ja, maar ja, je gaat toch niet vanuit dat je, dat, dat je adres wordt afgenomen? Dat uh, nee. komt niet echt in je op, dat kan me wel voorstellen. Nee, en nu met het verhaal op Rattemeroog dat de gemeente Eemsmond daar de, de wet wil uitvoeren. Ja. Dan denk ik, ja, dat staat toch haaks op ons verhaal. Ja, maar want daar willen, we, ook dat, uh, daar, willen ze, daar willen ze juist de, straat, willen ze de straten waar eigenlijk niemand woont, willen ze een, een, een naam gaan geven. Hè, ja. Omdat dat moet van de wet. Ja, ja. ik, ik... Denk, nou, dat is precies waar wij om vragen. Ja, het is, het is, een, het is een bijzonder bizar verhaal. Denkt, denkt u dat het ooit nog goed komt? Dat, dat er ooit nog een, een adres aan uw huis gekoppeld wordt? Nou kijk, daar, daar ga ik vanuit Want volgens mij uh, kan, kan het niet anders als je de wet Bach uh, wil uitvoeren. Ja. Kijk, en we kunnen er niet omheen dat hier een huis staat. En of dat nou mag of niet mag, uh, hij staat er wel. Ja, nou ja, en, en er stond, gemeente, hij stond er zijn. ook al toen het adres er al wel was natuurlijk. Ja. Maar hij is, de, de, de vorige woning is afgebrand geweest. Aha. En toen uh, ha, is de, deze woning of deze plek, of hoe je het ook moet noemen, mm -hmm. in een krottenregeling terechtgekomen. Ah, dus daar is het een beetje misgegaan eigenlijk. Daar, daar is het misgegaan. Ja. Kijk, wat moet de gemeente nu herstellen? En ja, dat vinden ze denk ik een beetje lastig. Ja. Stel, uh, uh, ooit komt er een adres aan. Dan mag je zelf je straatnaam benoemen. Wat, wat, wat moet het dan worden? Welk, welk adres? Ja. <laughs> ja, het het blijkt dat je inderdaad zelf je je naam uh, mag uh, mag geven aan de straat, maar uh, ja, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Als we maar erkend worden. Yeah. En uh... En gevonden kunnen worden, want dat is gewoon ook een, een groot probleem. Nou, dat lijkt me wel handig inderdaad, ja. okay, Maar, nee, niet, maar nee. niet een gedroomde naam voor de weg. Nee, nee, nee. nee. Was ooit weg, straatweg of iets. Nou ja, je kunt er natuurlijk iets leuks voor verzinnen. Ja, als je er toch bezig bent, hè. En we kunnen de gemeente natuurlijk een leuke tip aan de hand doen. Maar, uh... <laughs> Ik hoop dat het allemaal goed gaat komen, Gerda. En ook een beetje rap, want uh, het heeft al lang genoeg geduurd, uh, zo'n zo, ja, zo huis zonder adres. Ja. Dank dat we even konden bellen. Graag gedaan. En een fijne ochtend nog. Oké, okay, dankjewel. Straks gaan we het hebben over het NK wielrennen. Dat gaat uh, zondag gebeuren. We gaan bellen met uh, Leon van hetiskoers.nl. En we hebben het over Netflix. Dat is die tv-zender waar je voor moet betalen. En dan kun je eigenlijk alle series en films krijgen. Dagst. Straks, straks naar het nieuws.